De AWB wil dat park-and-ride-parkeerplaatsen voortaan verder buiten de stad worden aangelegd. Dat zijn parkeerplaatsen die automobilisten kunnen gebruiken om files te ontlopen en over te stappen op openbaar vervoer. De huidige PNR-plekken liggen volgens de AWB meestal te dicht bij de stad. AWB-directeur Guido van Voerkom. Er staan uh, vaak files op de ringwegen. Ook binnen de steden is het vaak uh, lastig om je auto te parkeren. En wat wij gezegd hebben: van nou, denk nou eens na over een, een combinatie van auto en, uh, en trein. Hè, met je auto naar een, een plek net buiten de steden.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 Spijker Cars heeft een nieuwe Chinese partner gevonden. Autodealer Pangda koopt voor 30 miljoen euro's aan Saab-auto's... met een optie voor nog eens 15 miljoen euro. En verder koopt het bedrijf voor 65 miljoen... bijna een kwart van de aandelen van Spijker Cars. Pangda is de grootste autodistributeur van China... met ruim 1100 dealers. Door de nieuwe overeenkomst heeft Spijker weer geld in kas... en kan de productie van Saab weer op gang worden gebracht. De productie ligt al weken stil...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 Dan het weer nog, bewolkt en af en toe regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger, het klaart in het zuiden mogelijk op. En het wordt 15 graden aan zee tot 17 of 18 in het zuidoosten. Morgen en de dagen daarna geleidelijk iets warmer. ANDW verkeersinformatie Er staan nog een paar korte files rond Amsterdam en Utrecht... en op de A4 bij Hoogmaden. Maar wat opvalt is de, het probleem op de A27 van Breda naar Utrecht... is een ongeluk gebeurd bij, bij Noorderloos. De weg is daar helemaal dicht... en er staat file tussen Knopend, Gorkem en Noorderloos over 3 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Deil over de A15 en de A2.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 Kijk op annexum.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Vara Radio 1. De gids met Felix Burgers. Goedemorgen, ik word er niet vrolijk van. Maar ik zal het niet laten blijken, maar ik word er niet vrolijk van van al die nattigheid die uit de hemel valt. Maar het is goed tegen de droogte en voor de plantjes. Dus ook voor die in de moestuin van verslaggever Colette van Nune. Zij test haar groene vingers op een eigen stukje grond op het platteland. En dat doet ze omdat de groenten duur zijn en er ook nog schadelijke stoffen in kunnen zitten. Kun je eten uit eigen tuin is de vraag. Hoe combineer je je vak als chirurg met de Palestijnse zaak... en de wens om mensen de ogen te openen met muziek, eigenlijk de oren? Hè? Niet de gemakkelijkste combinatie, maar het moet in zijn leven alle drie gebeuren... zegt de Palestijnse chirurg Tariq Shadid. Over een minuut of tien praat ik met hem. Hij is hier, met gitaar. En ook de wereldontvanger tuiniert, althans buigt zich over de jasmijn in China. Wat heeft hij van doen met de revolutie? En kijkt u liever iets anders dan naar buiten? Surf naar degids.fm de Tweede Kamer praat morgen over de voorwaarden voor een tweede kerncentrale in Nederland. VVD Tweede Kamerleter René Leegte vindt dat die er moet komen, maar is bang dat de voorwaarden zo streng zullen zijn dat die niet doorgaat. Dan schrijft hij vanochtend een ingezonde brief in de Volkskrant. Hij is aan de telefoon, meneer Leegte, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft vier minuten om die opvatting toe te lichten, de klok start nu. U vindt dus dat er een tweede kerncentrale moet komen in ons land. Het woord straling komt in het hele artikel niet voor, dat bent u vergeten? Nee, dat ben ik niet vergeten. Maar er is natuurlijk veel gesproken over straling en de risico's van kernenergie. Maar de VVD zegt ook dat je dat niet moet overdrijven. Um, het is een, een risico wat je beheersbaar moet maken. En in Borselen is, is een veilige uh, centrale. Als je kijkt naar de voorwaarden zoals die nu gegeven zijn... dan moet de nieuwe centrale voldoen aan de 25% veiligste van de, van de wereld. Ik dachten ze in Fukushima ook dat die centrale beheersbaar gemaakt was... en dat ze daar met allerlei zaken rekening hadden gehouden. Maar dat was niet het geval, toch? Nee, ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk de centrale 1971... Die, die deze maand de vorige maand uit de uh, werking zou zijn gehaald. En hoe oud is die centrale in Borselen die er nu staat? Nee, dat is ook een oude, maar het gaat ook om de nieuwe centrale. Ja, maar goed. Maar die oude die staat er nog steeds. Ja, maar ook de oude is, is een uh, centrale die steeds up-to-date is, want iedere twee jaar wordt die gereviseerd en iedere tien jaar wordt die grondig gereviseerd. En dat gebeurt in Japan ook. En dat gebeurt in Japan niet. Nou, dat is het verschil met, met hoe we dat in Nederland doen. Ja, dat gebeurt toch wel, hoor. Maar nee, goed, nee, niet misschien dat niet dat zo grondig. Nee, nee in Nederland is echt een andere situatie. In, in de veiligheid in Borst is in die zin hoger... dan wat er in Fukushima stond. Uh, en dat is ook goed, dat vinden we ook belangrijk. Maar sinds de ram bij de kerncentrale in Japan... is het toch alleen maar goed dat er strenge voorwaarden... worden gesteld voor de bouw van zo'n tweede centrale, of niet? Absoluut. Absoluut. Je kunt niet marchanderen met de veiligheid van mensen in Nederland. Zeker niet waar het gaat over uh, risico's met kerncentrales. Omdat die zo emotioneel zijn. En omdat die zo uh, uh, uh, groot kunnen zijn... vinden wij ook dat die, uh, ja, dat die veiligheidseisen hoog moeten zijn. Dus en waarom bent u dan zo bang voor die voorwaarden? Nou, waar Ik ben niet bang voor de voorwaarden. Waar ik bang voor ben, is dat kernenergie als optie uitgesloten wordt... voor de energiemix in Nederland. Want er zijn op dit moment geen alternatieven om aan onze energievraag te voldoen. Ja, dat zijn natuurlijk uh, ja, gelovigen aan de ene kant tegen gelovigen aan de ja. andere kant. De, de andere gelovigen die zeggen, er zijn alternatieven zat. Als je daar maar volop op inzet, dan uh, ja. hebben we helemaal geen kernenergie nodig. Nee, dat klopt. Maar als je kijkt naar Duitsland... daar zijn nu zeven centrales uitgezet vanwege Japan. Als je dat zou willen opvangen met windenergie, dan heb je 9000 molens nodig. Mm -hmm. En als je die in een rij achter elkaar zou zetten, is dat 4500 kilometer... Als je dat in Nederland zou willen plaatsen... heb je dus een band van 9 kilometer breed van Groningen tot Heerle. Die ruimtelijke inpassing die hebben we niet... Nee, maar er zit ook nog zonder energie natuurlijk. En er zijn nog veel meer mogelijkheden op alternatief gebieden. Ja, maar ook dan, de, de, de alternatieven die zijn er. En op termijn zullen die ook komen. Dus ik heb ook geschreven dat als ze vandaag inzetbaar zouden zijn... zouden wij de eerste zijn om daarvoor te kiezen. Het enige is dat je reëel moet zijn en moet inzien... dat die alternatieven op dit moment onvoldoende potentie hebben. En die tweede kerncentrale is dus keihard nodig, vindt de VWD. Die is keihard nodig. Ja, want anders gaan we het importeren. En dan heb ik liever dat we onze eigen kennis uh, vasthouden. Als je kijkt naar Urenco, wat uh, verrijker is van Uranium... is een wereldspeler. Als je kijkt naar petten, waarvan ieder jaar 10 miljoen mensen... 30.000 30 patiënten per dag worden geholpen. Oh, wacht even. 30.000 patiënten per dag worden geholpen... door de nucleaire geneeskunde die petten. in petten ontstaat. Ja. Ja, ja. Dat zijn er geen 30.000 per dag, maar dat zijn er 30.000 per maand. Nee, per dag en 10 miljoen per nee, jaar. Ja, dat zijn er 30.000 per maand, zegt Fred Verzeilbergen... van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde. Ja, misschien dat er een, een, een komma verschil maar het zijn echt... Ik ben, eh, onlangs Het is wel, wel het heel veel geweest, verschil, hè? Maar ja, goed, maar... dat maakt niet uit. En hij zegt verder, je kan een kerncentrale voor medische isotopen, zo'n kleine... Eh, die dus in petten worden geproduceerd, niet vergelijken... met een kerncentrale voor de energievoorziening. Bij lange na niet. Ja, dat heeft, ja, omdat er geen energie wordt gemaakt. Maar wat je niet moet vergeten, is dat er hetzelfde uranium wordt gebruikt... en hetzelfde afval oplevert. En dat je een, een, een splitsingsproces hebt, wat ook vergelijkbaar is... Daarnaast doe je hele andere dingen, want in petten vangen ze de brokstukken op... en in borstelen uh, vangen ze de warmte op om energie te maken. Neemt niet weg dat het vergelijkbare risico's zijn. Meneer Leegte, de tijd is om. <laughs> <laughs> Ik hoop dat u morgen in de Tweede Kamer meer tijd krijgt om dit standpunt te vertegenwoordigen. Maar in ieder geval, er is discussie. Dat is duidelijk. Prima, veel dank. Hartelijk dank. Woord voor de Milieu en Energie van de VVD. De gids. Eindelijk een beetje regen. Is fijn voor de boeren, maar ook voor mensen met een tuin. Want nu gaat alles pas echt lekker groeien. Verslaggever Colette van Nune is voor de gids.fm een groentetuin begonnen. Omdat ze heeft gehoord dat er niets lekkerder is dan zelfgeteelde groenten. En volgens kennis is die nog gezonder ook. Colette vertelde vorige week dat het erg droog is. Schiet nu alles echt uit de grond. 1, 2, 3... <laughs> nou, dat valt wel mee hoor. Dat, uh, zoveel regen is er nou ook weer niet uh, gevallen. En uh, dat het alle droogte in één keer goed maakt. Ik, uh, liep van, de, van het weekend liep ik langs de Maas. Want daar woon ik, de rivier de Maas. En uh, daar zag ik dat boeren water uit de Maas aan het pompen waren. om hun land mee te besproeien. Dus uh, zo droog is het wel. En um, ik heb zelf gewoon eventjes met uh, wat leidingwater uh, in mijn moestuin gesproeid. Dat is niet heel erg verantwoord natuurlijk. Maar ja, het, uh, als je voor het eerste jaar een moestuin hebt... dan wil je natuurlijk niet dat meteen je eerste oogst ook helemaal mislukt door de droogte. En ik weet dankzij de reportages dat je ook aardappelen hebt. Hoe gaat het daarmee? Ja, ik denk aardappelen, dat is de basis. Daar moeten we mee beginnen. Nou, daar gaat het inmiddels veel beter mee dan, uh, dan vorige week. Maar ik wil je heel eventjes meenemen naar uh, vier weken geleden. Want toen heb ik ze namelijk gekregen van mijn schoonvader, pootaardappelen. En, uh, maar ik had echt geen idee wat ik ermee aan moest vangen. Maar ja, mijn vriend is er natuurlijk mee opgevoed, want hij is de zoon van die vader. En die kon me verder helpen. Die aardappelen van je vader, die kan ik zo in de grond stoppen? Ja, in feite wel natuurlijk. Je kunt ze zo in de grond stoppen. Maar als je meer kans op succes wil, dan kun je ze het beste niet al te diep... Eigenlijk kun je ze het beste gewoon zo op de grond leggen... Ja? en er dan heuveltjes uh, aarde overheen doen. Want een aardappel houdt niet van nattigheid. Oh. Dus op het moment dat het gaat regenen en ze zitten te diep in de grond... dan rotten ze en dan komt er niks op. En als ik deze... Wat zijn dit voor aardappelen, weet je dat? Ben ik eerlijk gezegd vergeten. Mijn vader is een bindjesman, dus ik denk dat het bindjes zijn. En er zaten nog vier vroeger bij. Dus die kun je vroeger oogsten. Misschien al Wanneer? Uh, in juli of zo. Oké, okay, en de rest? Ja, normaal gesproken september, oktober. Zullen we ze naast de aardbeien zetten? Ja, dat is goed. Doe maar. <laughs> <We? laughs> Oké, okay, ik, ja. Twee weken later is er van aardappelplantjes... echt nog helemaal niets te bekennen in mijn moestuin...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 Colette van Nune in het tuinenpark Appeltern met Ben van Ooyen, de directeur. Ook volgende week houden we de groen bij in haar moestuin. Of zouden er misschien al wat te hoogste zijn? Overigens, uh, Colette, vorige week, die... Uh... Doe maar even weg, jongens. Ik kan wel dicht, ja, dank je. Colette, uh, vorige week had een, uh, had een plantje uh, gezaaid... waarvan ze niet 1, 2, 3 wist wat het ook alweer was. Daar hebben we een foto van op de website geplaatst. En Jaak Schut uit Utrecht denkt te weten dat het om oregano gaat... Maar wij weten van Jacques Schut dat hij meer verstand heeft van wielrennen. Dan mag hij. De Gids.fm once was home. And wondering why it had to go, the little girl swallows her tears. Yesterday the soldiers came, took everything she had away, with nothing left to live off but her fears. This crazy world is flooding. culprits get away refugees in their own land deported by a savage hand and thrown into famine and despair but around her neck the front door key will keep alive the memory returning home is now her only care And now she still remembers How her daddy used to say Home is always in your heart They can't take that away Be strong Even when life gets rough And nothing seems to go your way Someday justice will overcome Their lies will fall apart But till then, let home live in your heart gespeeld door Tariq Shadid, een nummer in die zingt over de Palestijnse zaak. Shadid is ook wel bekend onder de artiestennaam Doc Jazz. Dat is niet zomaar, hij is namelijk dokter, chirurg om precies te zijn. En inmiddels heeft hij zijn gitaar aan de kant gezet, neemt plaats op de stoel... en ik zeg tegen hem Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een openingsnummer van u bij een concert of bij een congres? <laughs> dat is uh, een, uh, eigenlijk überhaupt geen openingsnummer... maar het is wel het themanummer van, uh, van de cd die u op uw... Uh, op uw Want u heeft een ja, cd, cd gemaakt, kreeg. die heet Front Door Key. Ja. En dat zijn allemaal van dit soort... Uh, nee, nee. Treurige dit, dit, dit liedjes? Nee, nee, juist niet. Het een, zijn juist een, nummers, een dochter haar vader kwijt is geraakt door een inval van het Israëlische leger. Ik neem aan dat het bij een of andere vluchtelingenkamp geweest dit is. Uh, ja, dit, gaat, uh, dit slaat direct op de inval in uh, Jenin in 2002... Dat ja. is ook toen ik dit nummer schreef. Maar nee, de, de algemene teneur van, van mijn muziek is, is heel anders dan dit. Maar uh, he, omdat we hier een akoestisch setje gingen doen... heb ik, het, uh, heb ik dit nummer daarvoor uitgekozen. Ja. De andere nummers hebben een beat. En dat is een beetje moeilijk te maken met, uh, met alleen een gitaar. U bent geboren en opgegroeid in Nederland. Ja. Maar u woont nu in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Waarom? Het is heel fijn wonen daar. En een hele fijne leefomgeving, ook vooral voor mijn kinderen. Moet ik daar naartoe dan maar? Ja, zou ik. Ja. Ik weet niet of ze. Ik, hoe of uw. Ja, maar, uw taal... wa waar woonde u in Nederland? Waar ik woonde, ja? ik heb op verschillende plekken in Nederland gewoond. En op een gegeven moment had ik. Ik ben u geboren, echt toch in Leiden. Uh, ja, zo zou je het wel kunnen stellen. In, uh, in de zin dat, uh, dat. Ik het zeg maar. Een, een minder prettige leefomgeving vond voor mijn kinderen om in, uh, op te groeien. Waar was u bang voor dan voor uw kinderen? Nou, kijk, uh, je kinderen zijn, uh, zijn op een gegeven moment in een uh, leeftijdsfase... waarin de, in de identiteit zich ontwikkelt. En uh, ik vind zeg maar het uh, discours wat, wat heerst in Nederland over, uh, over moslims... Uh, dusdanig uh, negatief en uh, zonder hoor en wederhoor. Dat, ik, uh, ja, dat, uh, dat een, een potentiële bedreiging vindt voor hun identiteitsontwikkeling. Maar u kunt ze toch altijd in de discussie mengen? Ja, nou ja, als u, uh, uh, als u zich een klein beetje in me verdiept hebt... dan weet u dat ik dat flink uh, gedaan heb. Ja, zo maar... erg dat u bent weggestuurd, he? uit de maatschappij uh, bent gestapt in sneek, maar u werkt als chirurg. Ja, ze konden het niet waarderen dat ik mij uh, uh, uitsprak... over de Palestijnse zaak en dergelijke, ja. Dat is zo. Maar waren ze dan bang voor de mensen? De nou ja, collega's? Dat, dat, dat is net zoiets als... Uh, ja, wat je in Nederland wel vaker hebt over deze kwestie. Hè. Er is een bepaald soort uh, gevoeligheid... waarbij in mijn ogen dus de ratio uh, dan achterwege wordt gelaten... En er puur vanuit, uh, vanuit emotie, die, hè, die allerlei roots heeft. En het heeft allemaal wel een verklaring. Maar ja, u, u praat ook uit emotie natuurlijk. U natuurlijk. zingt, er, u zingt natuurlijk. er zelfs over. Natuurlijk, maar ik, ik, ik ga niet een gesprek uit de weg over de kwestie. En dat, uh, dat doet men in Nederland wel. Je kunt, je kunt in Nederland niet uh, gewoon uh, op een normale, relaxte manier... Uh, zeggen dat je sympathie hebt voor de Palestijnen. Dat, dat komt je duur te staan in Nederland. Er zijn meerdere de, voorbeelden van. De, de goede naam niet. van het ziekenhuis? Nee, nee, nee. Kijk, het, het, uh, nou, ik heb eerlijk gezegd afgesproken... dat, uh, dat we hier niet, uh, niet diep op ingaan. Ik wil het wel uh, hebben over algemene fenomenen in Nederland. En het algemene Je fenomeen... U hebt het afgesproken met het ziekenhuis Ja, ja, ja. ja we, maar omdat u maar, daar... Ik... Dat is in is een afspraak vastgelegd? Ja, dat is in een afspraak vastgelegd en, uh, en ook in de afspraak met, uh, met uw programma. Dus, uh, ja, maar goed, maar ik, ben, ik ben ervoor om daar te vragen natuurlijk, om eens even te weten wat daar nou precies aan de hand geweest jodal, is. wel, maar we hebben natuurlijk een voorgesprek om, om, uh, hè, om afspraken te maken over waar we, waar we over gaan praten in het programma. Zeker, zeker. Ja, ja. zeker. Maar goed, uh, het staat mij vrij natuurlijk om toch nog even te weten te komen wat u nou... Uh, ...heeft bewogen om echt dit land te verlaten. Omdat u ja. niet meer uw, uw, uw mond kon roeren... ...omdat op het moment ja. dat u het opnam voor de Palestijnse zaken... ...omdat u zich gemeldkorf voelt. Ja, ja. nou dat is niet de directe reden... ...want ik ben ook na dat er niet opgehouden. Maar ik heb u net gezegd, de hoofdreden is dat ik dat geen gezond leefklimaat vind voor mijn kinderen. Als het alleen om mijzelf ging, dan zou ik dit op diezelfde manier... ondanks uh, alle, alles wat ik eventueel over me heen zou krijgen nog wel 20, 30 jaar volhouden. Hoor. Dat, daar heb ik een lange adem voor. Bent u zelf Palestijn? Ja. Uw ouders? Ja. Allebei? Nee, mijn moeder is van Antilliaanse afkomst. Dat is een... een mengelmoesje. Leuke, leuke mengelmoesje. Ja. Maar u, u heeft veel van uw vader gehoord over hoe het er toe ging of toe gaat in uh, de Palestijnse gebieden. Nou, ja, ik ben uh, uh, zeg maar mijn identiteit als persoon is natuurlijk mede door mijn opvoeding is, uh, is Palestijns. En uh, ja, je, je pakket aan genen, dat, uh, dat geeft uh, ja, in mijn ogen dan uh, winst. Hè, wat extra, extra variatie. Maar u zou zich ook Antilliaan kunnen voelen natuurlijk. Of wereldburger. Dat zou kunnen, dan... maar dan zou ik bijvoorbeeld Antilliaans moeten kunnen spreken. En uh, dat kan ik niet. Dat heeft mijn moeder u Ik spreek u nooit wel, v, wel, wel vloeiend Palestijns. Nee, want mijn moeder spreekt vloeiend Palestijns. Er werd ook thuis uh, yeah. Palestijns gesproken. Yeah. Ja, precies. En op school leerde u Nederlands. Op school Nederlands, ja. En veel van die muziek van u gaat dus over de Palestijnse zaak. Ja. Ziet u zichzelf als een soort Bob Dylan? Uh, nou ja, ik vind uh, dat ik niet in de positie ben... om, om mezelf labeltjes op te plakken. Dus, uh, en ik vind het ook wel een beetje anders wat ik doe dan, dan Bob Dylan. Ik vind uh, dat uh, wat ik doe uh, ja, iets minder... Ja, u hebt nu net een, toevallig een akoestisch nummertje gehoord... in, ja. in een he, akoestische gitaar, één stem. Dat heeft iets Bob Dylan-achtigs misschien. Maar als u de rest van de CD hoort... dan ziet u dat dat uh, ja, een heel andere stijl is. Heel, uh, heel swingend, heel ja. jazzy, fusion. Wat is het meest nummer? Positive effect. Positive effect. Yeah. Nou, dan, ik ga eens even vragen of er iemand hier komt, <laughs> zodat we hem daar in de cd-spelen kunnen, kunnen stoppen. Hey. Um, voor vragen en opmerkingen kunt u rustig even surfen naar de gids.fm. En dan uh, kunt u die vragen doorgeven. En dan probeer ik ze zo meteen nog te stellen. De boodschap mag dan serieus zijn. Maar de muziek moet dus zelf lekker in het gehoor liggen. Dat is eigenlijk ja, daar, daar, daar heb ik ook wel uh, voorgangers in. Want uh, als ik dan zeg, uh, moet nagaan door, door wie ik me laat inspireren... dan denk ik dat bijvoorbeeld iemand als Stevie Wonder... die, die in, juist een heel scala aan muziek maakt... maar toch heel veel nummers heeft die, ja, waar een soort protest of een, een boodschap in zit. Maar tegelijkertijd is dat super swingende muziek die je, die je op kan zetten in de auto... en uh, waar je van kan genieten. Maar helpt dat nog wel, protestmuziek in deze tijd? Ja, het is inderdaad niet, niet typisch voor deze tijd. Maar uh, kijk, de tijd die, die is wat wij er zelf van maken. Dus ja. als ik dat doe en nog tien mensen dat gaan doen, dan wordt het misschien weer wel van deze, van deze tijd. Zit hij al in de CD-speler? Dames en heren, een positieve effect. Dat is het eerste nummer. We, ja, het begint dus er dus mee. Het moet makkelijk mee. te kiezen ja. zijn. Hè? Ja. Dan kunnen we even misschien een stukje laten horen? Kijken of dat echt swingt. One, two, three, four. I can... I can't wait till freedom comes come, and life will be so dear. I can't wait till the darkness goes after all these years. There's a light on the horizon and darkness. Dus net binnen de comments de lezen, die zit dicht oh, mee te swingen. Hier kan ik wel op mee. Ja, en u zelf ook, ook uh, Eigen muziek natuurlijk, dan, dan ja, doe je dat altijd dat komt oh, uit dit jezelf. Is, ja, dit is weer protestmuziek. Dit is weer een tekst. Ja, ja, ja, ik kan precies. niet wachten tot de, vrij, de, de vrede er is. Ja, ja, precies. Ja. Is ook zo. Kan ik echt niet op wachten. U denkt er elke dag over na. Ja, ja, ja. Voert u actie op de een of andere manier? Of is dit uw manier, manier van actie? Dat is mijn manier van actie. En dan uh, komt u naar Nederland terug. Voor optredens of, nee, of voor kwam, congressen? Nee, ik kwam juist voor, voor twee chirurgische congressen. Eentje in België en eentje in Nederland. En, uh, en uh, ik had wat dagjes daartussen. Nou, dat is natuurlijk voor mijn familie bedoeld. Hè, om die weer eens een keer te zien. En, uh, maar uh, van het een kwam het ander. Want de een vroeg me of ik ergens wilde spelen. En dat hoorde weer iemand anders. Dus die vroeg mij of ik dan daar wilde spelen. Maar is dat dan tussen de schuifdeuren Of heel zijn dat dan ook echt volle cafés of volle zalen die u trekt? Uh, nee, zo, zo, is het, zo is het niet. Het, het, het zijn geen hele grote, grootschalige dingen. Nee, hoor. Nee. nee, Maar misschien ooit nog. En dan heeft u een hele band bij u of staat u alleen Nee, was dat maar zo. Ik had, uh, ik had voor, toen ik de cd uitbracht, had ik echt een prachtige band uh, bij elkaar. Die was bij elkaar verzameld door Forrest. En uh, daar zaten uh, ja, gewoon fantastische muzikanten in... die, die, die, die, verder ook, uh, die je overal tegenkomt. Uh, echt toppers uh, in Nederland. En uh, dat was een geweldige band. Dus als ik dat ooit nog een keer weer kan doen... Nou, daar kom ik helemaal voor uit uh, de Emiraten. Nou, dan kom ik even kijken. <laughs> ik blijf blijft nog even zitten en dan spraak ik uh, met u verder. Ja. Zometeen nog het revolutionaire gehalte. Ik herhaal het revolutionaire gehalte van de Chinese Jasmijn. En de SP die wil dat er niet bezuinigd wordt op de arbeidsinspectie. Het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Amsterdam zijn gisteren 62 mensen aangehouden rond de huldiging van Ajax op het Museumplein. En er zitten nog 42 mensen vast. Volgens de Amsterdamse politie hebben de meesten zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. De mobiele eenheid voerde een aantal charges uit. Toch is burgemeester van der Laan over het algemeen tevreden. Spijker heeft een nieuwe Chinese geldschieter. Autodealer Pangda koopt voor 30 miljoen euro saaps... met een optie voor nog eens 15 miljoen. En het bedrijf neemt ook een kwart van de aandelen Spijker Cars over. Met het geld kan de productie van saap weer worden hervat. En in Christchurch in Nieuw-Zeeland is het dodental van de aardbeving... definitief vastgesteld op 181. Negen mensen die nog werden vermist zijn doodverklaard. De aardbeving in Christchurch was in februari. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. de met Felix Murdochs. Tot 12 uur nog. Waarom vind je op de Chinese markt er bijna geen jasmijn meer? De wereld van vakken kent het antwoord. En de clash of the commercials, de beste reclamespots ooit. Ze worden volgende week in de VN verkozen. Wie zijn volgens reclameman Charles Borremans de kanshebbers? Ik praat door met uh, in de VS. Zeg ik wat anders dan. Nou, ze worden dus volgende week die beste reclamesport in de VS verkozen. Ik praat door met Tariq Shadid. Hij is chirurg en zingt onder de artiestennaam Dog Jazz... over de situatie van de Palestijnen. Een... Helpt dat nu? Zijn de Palestijnen blij met uw optreden of weten ze er überhaupt niks van? Nou, ja, eerlijk gezegd. Uh, ik heb uh, nu inmiddels op mijn uh, Facebook-fanpagina 10.560 leden of zo... Uh, en uh, ik kan aan mijn statistieken zien dat 70% daarvan uit uh, Palestina en Jordanië komt. Dat zijn echt de, de twee toplanden. Die hebben samen zo'n 70% van mijn fanbestand uh, voor hun rekening. Ja, hebt u ook bewonderaars uit Israël? Behalve de Palestijnen dan? Die ik, ver, ik vermoed van wel, maar het is niet zo dat, dat, ik, dat, uh, dat ik dat direct gemerkt heb. Maar uh, ja, ik heb uh, uh, zeg maar van uh, de, de, de niet-radicalen, die, die, die zouden open moeten kunnen staan voor wat ik vertel. Kunt u zich voorstellen dat u ooit weer terugkeert naar Nederland? Vraagt Corien Veldkamp. Uh, ja, ik kan me dat eigenlijk best voorstellen. Uh, ik, ik geloof namelijk niet... Uh, wat dat betreft ben ik wel een positivist. Ik geloof namelijk niet dat wat, wat er nou aan de hand is... dat dat uh, iets, uh, iets blijvends kan zijn. Het is, uh, ik beschouw dat, uh, hè, dat hele uh, anti-buitenlander gevoel... Uh, waar, waar Nederland in de ban van is. Dat beschouw ik als een soort stuiptrekking... Uh, soms als je, als je twee dingen bij elkaar voegt, dan uh, past het niet meteen. Dan wordt het even wringen en, uh, en wrikken. En op een gegeven moment zal er een, een samen een, een coexistentieformule uh, uit voortkomen. Dus ik denk dat uh, dat, uh, dat, dat op een gegeven moment uh, ja, wel over moet zijn. En, uh, en ja, als dat weer een atmosfeer is waarin je, uh, je het gevoel hebt... Dat je, dat, dat, dat je helemaal kunt zijn wie je bent... Dan uh, vind ik het ook niet erg meer voor mijn kinderen en ook niet, uh, niet vervelend voor mezelf. En dan is dat wel denkbaar. Maar daarbij moet ik zeggen, ik voel me zo uh, happy waar ik nou ben, dat ik he helemaal geen haast heb. De Verenigde Arabische Emiraten. Moeten niet in denken. Hartstikke warm. Het is wel heel warm, maar het is, uh, daar, daar, uh, ja, daar is op zo'n goede manier op ingespeeld uh, door de infrastructuur. Uh, dat en is de manier waarop het land is. Ja, daarom, dat scheelt zeker. Nou, dat wordt op een goede manier gebruikt en, uh, en dat is uitstekend te leven. En hoe staat het met de democratie daar? Ja, democratie... Ja. Nou kijk, democratie kun je het aller, allerbelangrijkst vinden. Wat ik het belangrijkste vind is dat een regering goed zorgt voor zijn volk. En dat wordt daar heel goed gedaan. De Arabische lente, is dat niet een mooi onderwerp om over te zingen? Een vraag van Marcel Wester uit Rotterdam vind ik ook een heel mooi onderwerp. En, uh, en uh, ik, heb, uh, ik heb zeg maar wel een nummer wat, wat daar al over gaat. voordat er een letterlijke Arabische lente plaatsvond. Dus dan een, een al wat ouder nummer. Maar het is eigenlijk dezelfde boodschap en dezelfde impuls. Het nummer Make a Change, wat dus op de, op de cd staat. Dat, ja, dat, dat heeft de, dezelfde, datzelfde lentegevoel eigenlijk. En dezelfde boodschap. Dus uh, ja, dat is een hele. hele een, een goede suggestie, maar ik moet zeggen, ik maak mijn muziek heel spontaan. Dus het is niet zo dat ik zeg, ik, ga, ik plan nu om iets te gaan doen... maar ik ben in de ban van iets en dan groeit er een nummer uit. Tariq niet. hij treedt op in Nederland, maar in hele kleine zaaltjes. Nou, dat valt wel uh, mee hoor, want aanstaande zaterdag ben ik in Argan. En uh, dat zijn we flink uh, aan het uh, promoten. Dus ik verwacht een stamvolle zaal daar. Nou, kijk aan. Een hele grote zaal. En uh, <laughs> daar zal hij van zijn kunnen laten blijken. Hij is bovendien chirurg en bezoekt twee chirurgische congressen. Hartelijk dank. Dank. De gids.fm, de wereldontvanger. En dan vangt de ook met zijn eigen tuinrubriek, Of niet? Uh, ja, want ik ga het hebben over Jasmijn. Hè? Dat heb je net al aangekondigd. Ja, want in, uh, in China en trouwens ook heel veel andere Aziatische landen... is Jasmijn razend populair. En die staat nu in bloei. <coughs> en als je die Jasmijn dan ziet... Ja, dan zitten er allemaal van die prachtige mooie witte bloemetjes Zo aan. Een prachtige foto daarvan, ja, op, op en de site. En daar kun je dan weer uh, thee van maken. Jasmijn thee, die kun je dan zetten. En in China wordt die gebruikt als kalmerend calmer middeltje. Het schijnt ook goed te zijn voor je darmen. Het heeft allerlei andere positieve effecten. En Jasmijn thee maakt op die manier al eeuwen zo niet duizenden jaren deel uit van de Chinese cultuur, maar wie afgelopen weken in Peking een bloemenmarkt bezocht, die moest waarschijnlijk goed zoeken om nog zo'n jasmijnplantje te vinden. En waarom was dat dan alles uitverkocht? Nee, de Chinese overheid is zo geschrokken van de jasmijnrevolutie in het Midden-Oosten dat ze jasmijn in de ban hebben gedaan. Dat zegt Andrew Jacobs. Hij is correspondent voor de New York Times in Peking. Since then, the government has waged this assault on anything jasmine-related, also Banning the sale of live plants. Ik visited half dozen markets around Beijing over de laatste weken. En ik kon any jasmine vinden. Andrew Jacobs van de New York Times. Die heeft de afgelopen weken een handvol van die bloemenmarkten in Peking bezocht. En nergens kon hij nog jasmijnplanten vinden. Maar is er dan sprake van een officieel verbod? Of staan er sancties op als iemand toch jasmijn probeert te verkopen? Nou nee, er is, er is geen officieel verbod. Maar blijkbaar worden kwekers en handelaren onder druk gezet om jasmijn niet te verkopen. En die correspondent van de New York Times. Die sprak onder andere met een jasmijnkweker. Die heeft dan een lapje grond vlak buiten Peking. En heeft die 2000 struiken. Maar het is allemaal een beetje aan het wegkwijnen. Want die kweker krijgt zijn planten niet verkocht aan de handelaar op de markt. En daarom heeft hij zijn jasmijn maar gedumpt. Ver onder de kostprijs. Jasmine has returned very slowly to the market, mostly because the growers have nowhere to unload it. En so they've been jumping in at the market very, very cheaply. A lot of growers were asked to sign pledges that they wouldn't sell it. Also told to write down the license plates of anyone who came asking for jasmine. Ja, die Jacobs die vertelt dus dat marktlieden door de politie zijn uitgenodigd voor een goed gesprek. En dan moesten ze een belofte ondertekenen om geen jasmijn te verkopen. En als er dan toch naar Jasmijn wordt gevraagd door een klant, dan moeten ze nummerplaat noteren. En zijn het dan nog Chinezen die Jasmijn durven te kopen op de markt? Nou ja, gek genoeg weten veel Chinezen niet eens dat Jasmijn in de ban is gedaan, want het is niet officieel gemaakt. En op internet is er ook helemaal niets op te vinden. Dan kunnen ze het niet terugzoeken, want sinds eind februari, sinds er wat van die protesten waren, die Jasmijn-protesten in China, heeft de Chinese overheid het woord Jasmijn op internet gecensureerd, geblokkeerd eigenlijk. Als je nu zoekt op dat Chinese internet, op de zoekterm Jasmijn, ja, dan krijg je een foutmelding te zien. Nou, het gevolg is dat er allerlei geruchten nu worden verspreid. Die gaan door uh, waarom er geen jasmijn te krijgen is. En de planten die zouden zijn besmet door, ja. uh, door uh, straling uit Japan, nucleaire straling. Of een ander gerucht is dat ze een gevaarlijk gif zouden verspreiden. Dus jasmijn wordt geblokkeerd op dat Chinese internet. Maar je hebt ook wel eens verteld dat sommige Chinezen heel vindingrijk zijn in het, om, in het omzeilen van dat soort blok ja, blokkades. Ja, er zijn, er zijn allemaal slimmerikken die toch die blokkades omzeilen. door een alternatief woord voor dat geblokkeerde woord te vinden. of een, uh, of een soort code gebruiken ze dan. En dan bedenken ze dus een ander woord daarvoor, ja. Hebben ze dat ook voor Jasmijn weer? Ja, dat, dat geloof ik wel. Ik heb het alleen niet kunnen vinden. Nee, ik heb mijn rot gezocht, maar ik, ik ben er niet achter gekomen. Noem dan eens een ander voorbeeld van het slimme omzeilen van politiek beladen thema. Ja, wat, wel, uh, wat, wat ook gebeurt is, als mensen willen praten over uh, het plein van de hemelse vrede, hè, dat ligt ook heel gevoelig, dan gebruiken ze de code 8x8, oftewel 8 keer 8. Uh, en dat is eigenlijk een afgeleide van 64, 6 en 4. En dat verwijst weer naar 4 juni, 4 juni 1989. Toen werd dat studentenprotest uh, bloedig neergeslagen. Nou, overigens is het, is het uh, overgrote deel van de Chinezen is op internet helemaal niet zo bezig met revolutie, protest en kritiek op de overheid. Want het boeit ze misschien helemaal niet. Ze zitten vooral uh, te gamen, uh, te chatten, uh, allerlei uh, boulevardnieuws te lezen. Uh, ja, of omdat ze vinden dat die revolutie in het Midden-Oosten alleen maar chaos brengt. En ja, zulke meningen die de, die de officiële lijn van de regering steunen... die zijn ook heel veel te lezen op het Chinese internet. En die berichten worden natuurlijk niet weggehouden nee, of Nee, sterker nog, die worden, die worden massaal verspreid. Uh, er worden miljoenen van dat soort berichten... Uh, die, die kun je wel lezen op nieuwsites en sociale media... die worden geschreven door... Officiële webcommentators. Zij worden ook wel de, de 50 centers genoemd, omdat ze een, een halve yuan zouden krijgen per bericht waarmee ze het regeringsstandpunt verkondigen. Nou, daarmee maken die 50 centers zich natuurlijk weer niet geliefd bij de kritische Chinezen op internet. Dat blijkt onder andere uit dit liedje waarin die webcommentators belachelijk worden gemaakt. <tieden> Op nou, de muziek van een, van een oud legerliedje wordt dan uitgelegd wat het leger, het leger van de 50 centers allemaal doet om het leven van de, van de Chinezen op internet zuur te maken. Nou, dit, dit kritische liedje wordt nu geblokkeerd op het Chinese internet. Maar die blokkade geldt nu ook voor deze video met de Chinese president Hu Jintao in de hoofdrol. Ja, dit is, dit is een, een, een bekend Chinees volksliedje. Moli gaat het ook over die 50 Guau? Nee, dit gaat over, uh, over Jasmijn. Hierin wordt de Jasmijn bezongen. En uh, deze beelden die zijn gemaakt door de Chinese staatstelevisie in 2006... toen de Chinese president op bezoek was, officieel staatsbezoek in Kenia. Uh, en toen werd hij onthaald door een koor en dan begon dit liedje te zingen... en hij klapte vrolijk mee, dat kon je ook zien op de beelden. Uh, klappen, een beetje meezingen en lachen. Nou, toen het liedje was, uh, was afgelopen, vertelde hij ook nog aan zijn gastheren... hoe belangrijk dat Jasmijn-liedje wel niet is voor voor China. Ja, wij kunnen dus naar kijken op internet. Maar de Chinezen, die kunnen dit belangrijke liedje dus over Jasmijn niet meer terugvinden. Want in China is het geblokkeerd. En dan de nood. Kopje thee? Graag. No. Anastasia, je hebt er wel eens langer bezig gehoord in Sick and Tired. Oh. Oh. herkenningsminister van Zembla, en dat is omdat we nog even terugkomen op de aflevering van zaterdagavond over het functioneren van de arbeidsinspectie. Die heeft voor flink wat reuring gezorgd, die aflevering. In de uitzending staat de arbeidsinspectie zelf uh, centraal en er slaat ook alarm over een flink gebrek aan mankracht. Daardoor zouden veel minder bedrijven geïnspecteerd kunnen worden dan eigenlijk zou moeten. En dat terwijl het onderzoek juist blijkt dat meer bedrijven dan gedacht de regels op het gebied van veiligheid overtreden. Paul Ulenbelt is Tweede Kamerlid voor de SP en heeft gekeken naar de uitzending. Meneer Ulenbelt, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond u ervan? Ik ben ontzettend uh, geschrokken. Omdat uh, ik altijd dacht dat de arbeidsinspectie zijn spullen op orde had. Dat je daarop kunt vertrouwen. Maar ja, als de voorzitter van de ondernemingsraad van de arbeidsinspectie zelf een klacht gaat indienen bij de Verenigde Naties, omdat ze te weinig deskundigheid hebben en te weinig mensen. Toen sloeg mij de schrik om het hart. Ja, dat gaat de FNV overigens doen, hè, omdat ze dat zelf niet mogen doen. Die ja. dienen inderdaad uh, een klacht in bij de ALO, de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN. En dat moet dan mogelijk iets gaan opleveren, kom ik zo op terug. Wist u eigenlijk van die problemen met de arbeidsinspectie? Nou ja, ik wist wel dat er problemen waren. Deze, de afgelopen jaren is het bezuinigd, er is veel uh, administratie Is er bezuinigd. Dan is dat op zich niet zo erg, maar toen moesten die arbeidsinspecteurs zelf de administratie doen. Ja, en dan hebben ze minder tijd om de bedrijven in te gaan, en dat lijkt mij geen goed idee. Nou, kwam minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het woord in de uitzending? Ja, op het punt van, van ons toezicht en, en handhaving, ik denk dat we daar in Nederland uh, het goed doen. De arbeidsinspectie alleen is goed voor 30.000 inspecties en onderzoeken per jaar. 30.000. Uh, daar wordt een heleboel mee uh, bereikt. Er is blijkbaar geen enkele reden tot bezorgdheid. Bent u gerustgesteld, meneer Ulembelt? Nee, ik ben helemaal niet gerustgesteld. De minister noemt trots het aantal van, uh, van 30.000. Maar ja, dat betekent dat maar eens in de 30 of 40 jaar... een bedrijf- en arbeidsinspecteur op bezoek krijgt. En bovendien gaat nog eens een keertje 10.000 van die 30.000... naar controle van uh, uitbetaling, minimumloon en dat soort dingen. Dus als het om veiligheid en gezondheid gaat... zijn er maar 20.000 inspecties uitgevoerd. En dat is waar u het meest... Uh... Uh, bezorgd om bent? Ja, omdat uh, toch blijkt ook weer uit het jaarverslag van de uh, arbeidsinspectie over vorig jaar dat het aantal uh, uh, ongevallen is toegenomen dat het aantal overtreding van regels is uh, toegenomen Ja, de minister gaat nu weer bezuinigen op de arbeidsinspectie en dat kun je misschien doen als het goed gaat, maar ja, als de cijfers zeggen het gaat niet de goede kant op, dan moet je daar niet op bezuinigen en dan moet je juist meer gaan inspecteren De klacht die nu wordt ingediend via de MV, bij de ILO, de ILO Denkt u dat er iets van terecht komt? Levert dat iets op? Nou ja, dat levert wel iets op. Uh, de ILO uh, van de Verenigde Naties die kan geen sancties opleggen, die kan geen straffen uitdelen. Maar het is uiterst gênant voor Nederland als het uiteindelijk in het lijstje van uh, Burma, Colombia en Irak uh, zou komen te prijken. Dan maak je internationaal echt een, uh, een flater. En op welk moment prijk je dan op zo'n lijstje onderaan? Nou ja, één keer per jaar uh, stelt de algemene vergadering van de ILO in Genève... dat is echt een hele happening met werkgevers, vakbonden en werkgevers uit, het, uit de hele wereld. Die stelt die lijsten vast nadat een comité van deskundigen dat allemaal uh, beoordeeld heeft. Er gaat veel tijd overheen. Maar op dat lijstje zou je als Nederland niet willen staan. Dus ik hoop dat Kamp ook uh, morgen in het Vraaguur in de Tweede Kamer zegt... van uh, ja, daar wil ik niet bij staan. Ik ga toch maar in op de wensen van de Ondernemingsraad. Want u heeft Kamp uitgenodigd in het Vraaguur? Ja, ja. En Met als, als inzet? En de inzet is dat hij uh, de gerechtvaardigde wensen van de Ondernemingsraad... dat hij die moet uh, honoreren... Ja, en als u dat niet doet, dan ga ik toch de collega's in de Tweede Kamer vragen... Om, om zelf maar een onderzoek in te stellen... wat er nu bij de arbeidsinspectie allemaal aan de hand is. U dreigt met welk onderzoek? Een? Nou ja, dat, kan een, een, dat, dat kunnen we heel vriendelijk doen. Uh, gewoon is de arbeidsinspectie uh, ambtenaren uitnodigen van hoe zit het nu. En wat mij betreft, uh, als dat niet genoeg oplevert... dan uh, maken we er een parlementair onderzoek van. Heel benieuwd hoe dat morgenmiddag afloopt. Hartelijk dank. Paul Dudenbelt, Tweede Kamerlid voor de SP. Felix Meulers, de beste reclamespot ooit. Die wordt volgende week verkozen in de Verenigde Staten. De zender CBS zendt de competitie live uit op televisie. Clash of the commercials in het programma. Ik neem de genomineerden door met onze eigen reclameman Charles Borremans. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Er zijn miljoenen reclamespots gemaakt in de geschiedenis en kan je daar nu echt een beste van aanwijzen? Nou, kijk, dit, dit is een grote show die uh, volgende week maandag in Las Vegas uh, zich afspeelt en wordt uitgezonden. Uh, kijk, als je echt de allerbeste reclamecommercial aller tijden wilt, uh, uh, wilt gaan nomineren... En dan, dan moet je ongelooflijk veel commercials laten zien. Dus het is uh, uh, uh, toch altijd zo dat een beetje de recente commercials getoond worden. Uh, ik zag dat de oudste commercial is uit 1979 van Coca-Cola. Maar het gaat om een soort strijd tussen de uh, tien Amerikaanse... Commercials en tien internationale commercials. En die komen uit Frankrijk, Canada, Zweden, Roemenië, Duitsland, Noorwegen... Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Dus het is een strijd tussen Amerika en de rest van de wereld. Daar komt het zo'n beetje op neer. Althans de ja. westerse wereld. Ja. Maar Nederland zit het... erbij, hè? dat is belangrijk. Ja, ik hoor het wel. En, en ik ga je straks ook vragen ja. met welke reclame, maar nu nog niet zo. Nee, we gaan je dat niet doen. Wat zijn uh, de meest kenmerkende kenmerken? Kijk, uh, dat mooie het, vraag. Ja, dat het toch veelal om humor gaat en om een zekere aandoenlijkheid. Dus emotie speelt een belangrijke rol. Bij de tien Amerikaanse commercials kun je toch zeggen... dat er zeven echt om humor draaien en twee om ontroerendheid of aandoenlijkheid. En bij de internationale zijn het zelfs negen humorvolle commercials... en één aandoenlijke. Ik ben heel erg benieuwd welke reclame uit Nederland komt. Heel erg benieuwd. Heel erg. Dat is echt een groot internationaal merk. Het is Heineken. Het is een commercial van Tebuya Neboko. En het heet de Walk-in Fridge. Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Oh ja. Met... Allemaal oh. oh, schoenen. En kleren. Ja, goede tekst ook, Tiet. ja. Dit is, dat wordt internationaal begrepen, dit gejuich, internationaal. En de mannen komen dan binnen in een kamer vol met bier. Ja, het is toch ongelooflijk, hè? Maken dezelfde beweging als ja. die vrouwen. Ja. Het is golfbier, zo te zien. Uh, ik dacht het niet, hoor. Het is Heineken Surf oh. the Planet, geloof ik. Uh, laten we de andere genomineerden er even uh, door gaan nemen? Ja. Welke springen eruit? Nou, er zijn er natuurlijk een, er zijn er een heleboel. Uh, uh, ja, je hebt dan toch een beetje de neiging een beetje wat meer naar de internationale commercials te kijken, want uh, er zit ook een Belgische commercial bij, een prachtige commercial uit Nieuw-Zeeland. Wat, wat ik zelf altijd een hele mooie heb gevonden is een commercial uit Noorwegen voor het Berlitz language, voor de Berlitz language school. En uh, dat gaat over een Duitse uh, jongeman die net in uh, dienst gestreden oh, ja, is bij de reddingsbrigade. Ja. Waanzinnig. Dat is voor die, voor die talenboekjes. Juist. He? En voor um, hoe en wat? Ja. ja. En deze jongeman die zit bij de Duitse reddingsbrigade, maar die spreekt nog niet zo goed Engels. En dat is toch wel handig als je op zo'n plek zit. Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you? Okay, over. We are sinking, we are sinking. Hallo? This is the German Coast Guard. We are sinking, we are sinking. What are you thinking about? <laughs> What are you thinking about? <laughs> we'll eh? like, thank yeah. you, thank you. Uh, Verenigde Staten tegen de rest van de wereld. Is ja. er nog verschil tussen die uit Amerika en de rest van de wereld? Ja, er zijn wel degelijk uh, uh, uh, verschillen hoor. Uh, als je ziet dat de Amerikaanse commercials zijn over het algemeen wat meer gericht zijn op, op hard selling. Die hebben toch de neiging om in die commercial je met redenen uh, om te vertellen waarom je een product moet kopen. Terwijl Europese. He, als je over Europese commerce praat, is toch, zit het toch meer op verleiding. Uh, emotie speelt daar een grotere rol. Uh, seksualiteit, naaktheid mag ook wel in, uh, uh, in Europese reclame. Dus het zit veel meer op, uh, op uh, verleiden. En welke is jouw favoriet? Welke is mijn favoriet? Nou, ik heb gekeken naar de Amerikaanse kant en naar de internationale kant. En eh, we beginnen even met de Amerikaanse. Eh, dat zien we een jongetje in een Star Wars pak van Darth Vader. En eh, je weet, Darth Vader die heeft de kracht, die heeft de force. En het jongetje probeert ook met die force van alles en nog wat aan de praat te krijgen... Uh, uh, alles te laten bewegen. En het lukt hem niet, totdat hij bij de nieuwe auto van zijn vader komt. En uh, hij die auto aan de praat krijgt. Althans, dat denkt hij. Hij is nu nog in de keuken. Hij is nu nog in de keuken. probeert de pinnenkant. Ach, daar komt zijn vader. <laughs> in de nieuwe Passaat. Papa thuis. En vader loopt. Ach, jongetje. Nee, nee, nee. Hij gaat nu proberen om die auto ook aan de praat te krijgen. Om hem te laten starten. En vader denkt, ik zal hem een beetje helpen. En die drukt vanuit de keuken op de afstandsbediening van de sleutel. En verdooi zegt die auto. De motor begint te draaien. <lacht> Mannetje, geheel verbaasd. Wat ik het knappe vind, is dat je, ondanks het feit dat hij dat Darth Vader pak aan heeft... Ja. dat je toch die verbazing bij dat jongetje hebt. Hij heeft ziet. de masker op, dus je ziet eigenlijk helemaal niks. Je ziet helemaal niks. Nee. Toch heel knap gedaan. De tweede, die komt dus uit Europa, uit het Verenigd Koninkrijk, om precies te zijn. En dat is ook al een Volkswagen uh, reclame. Maar dit keer niet voor de Passat, maar voor de Polo. Uh, op de muziek van Spencer Davis zien wij een heel eigenwijs Jack Russeltje... bij zijn vrouwtje uh, in de auto zitten, bij het basinetje in de auto zitten. En het hondje heeft een grote bek, letterlijk. Want hij zingt de hele tijd I'm a man. En uh, hij heeft in de auto heeft hij inderdaad het lef om dat heel hard te zingen. Want dan zit hij ook in de veiligheid in de, uh, in de, van de Volkswagen Polo. Zodra hij daar weer uit is, dan vertoont hij weer de grote bekende angsthazerij... zoals we die van Jack Russells kennen. Uh, uh, ik heb zelf ook zo'n hond gehad, 14 jaar. Ik ken het wel. Heel erg leuk gedaan. Vind ik eigenlijk de leukste commercial die erbij is. Omdat ze de meeste zitten, emotie, ja, emotie op hebben. Ja, veel emotie op. En je ziet ook al mensen die hem voor het eerst zien... Uh, die schieten gelijk aan de lach. En dat onthoud je toch. Kunnen wij in Nederland ook meestemmen, Charles? Ja, wij kunnen meestemmen. Je kunt dat doen door te googlen... en dan moet je maar Clash of the commercials googlen... of je gaat naar www.cbs.com slash specials slash clash of the commercials. Maar je kunt natuurlijk ook via een link op www.degids.fm kun je ook meestemmen. Dat is natuurlijk wel leuk om dat vanuit Nederland te doen. En het is dus een televisieshow die uh, wordt uitgezonden op CBS. Ja, dat kunnen we helaas niet zien. Maar wordt wel in Amerika, geloof ik, uh, helemaal uitgezonden. Charles Bormans, hartelijk dank en graag tot volgende week. Tot volgende week. Wat is er vanavond voor interessant te zien op de buis? Om vijf voor half negen op Nederland 2 Hollandsport. Wilfried de Jong gaat op bezoek bij Wesley Snyder in Milaan. Hij is bij Inter een grote meneer geworden natuurlijk. En Wilfried neemt hem mee naar de beroemde kleermaker Gianni Campagne... in de Via Palastro, waar Snyder een pak krijgt aangemeten. En er is natuurlijk aandacht voor Ajax, de landskampioen. En daarom is de assistent-presentator deze uitzending Peter R. de Vries. Dat mis ik natuurlijk wel, Maxima. Portret van een prinses. Morgen wordt ze veertig... en ter gelegenheid daarvan is er op Nederland 1 om half negen een documentaire. En om elf uur begint op Nederland 2 een nieuwe serie afleveringen... van de Slag om Brussel. Teun van der Keuken en Roland Duong die proeven de nieren van de Europese Unie. En vandaag lichten ze de vissubsidies door. Zometeen lunch op deze zender met Jurgen van den Berg. Ja, daar zal het ook heel veel gaan over het kampioenschap van Ajax. Uh, we babbelen nog even na. Dat doen we bijvoorbeeld in het mediaforum met André Zwartbol van het Nederlands Dagblad... en uh, uitgesproken VARA-presentator Jan Tromp. Dus er wordt gewoon gebabbeld in dat mediaforum? Ja, maar wel okay. af en toe wel met een mooie mening van mensen. Uh, ook stand.nl gaat er straks over. Dus de voetbalhaters ja, die zijn gewaarschuwd. We krijgen vaak wel vaak reacties. Zeg maar, we moeten het nou weer over dat voetballen gaan? Maar ja, Dit is toch wel een bijzonder kampioenschap. Dit was een buitengewoon kampio bijzonder kampioenschap in de laatste wedstrijd. De twee Precies. tegenstanders die erom strijden. Fantastisch. Spannende competitie. En de stelling straks is het kampioenschap van Ajax is verdiend. Dat lijkt me inderdaad de nodige reacties oproepen. Instand.nl strakjes. Het kampioenschap van Ajax is verdiend. Wie komt het verdedigen? Iemand ja, van Twente? Nou, nee, nee, ja, nee, nee, we hebben echt heel lang zitten rond. Eigenlijk zou Sjaki Zwart komen. Die moest ineens trainen. Hoe nee, oud is nee. die man eigenlijk? Hm. Moet hij nog meedoen of zo in het nieuwe seizoen? Uh, nee, uh, Hans Kruijs senior, voetbalanalyticus. Hans Kruijs, daar heb je wel een hele goede aan. Ja, die heeft ook bij allerlei grote clubs gewerkt. Ook bij Ajax, dus die weet van want. Die weet van de ins en outs. Zometeen dus lunch op deze zender met Jurgen van den Berg. Altijd bijzonder, buitengewoon. Interessant. Meer superlatief heb ik niet. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer, tot dan.